Well, gisteravond hadden we een uh, bijeenkomst van Ebenezer. We <coughs> kennen u misschien wel, hè, van, van de Aliyah. Uh. Waarin de joden thuis... ...even een leuk, leuke anekdote iemand vertelde... ...en uh, ook over Lofutterfeest... Er was iemand in Amsterdam... ...en die had dus in zijn volkswijkje... ...had hij dus ook zo'n soeka gebouwd... ...achter in zijn tuin... ...en zijn buurman die zat zich daar vreselijk over op te winden... ...want die keek daar precies op... ...die zei het is schandalig. ...die maakt een of raar bouwsel... ...hij zegt de waarde van mijn huis gaat achteruit... ...dat dus had hij gedaan... Had die, was ...Job Cohen die was burgemeester... Dat hij de burgemeester opbeldt van huis is gewoon schandalig. Hij zei: gewoon illegale bouwsels in de tuin. Ze zijn mijn huis, zakt in waarde. Ik wil dat u er wat aan doet. Dat is goed, zegt hem. Weet je wat? Hij zegt: uh, Over een week, laten we dan even gaan praten. Zelfde. Ja. <lacht> vond u nog geweldig. <lacht> Leuk. Goed. Jimmy Atzeret, de slotdag van het Loofhuttefeest. De achtste dag. Dus ik dacht. Wat gebeurt er nou allemaal op de achtste dag? We hebben al een aantal dingen gehoord uit de parasha. Hey, wat is de achtste dag? Dan ga ik even wat verder op in. Dus even door de Bijbel heen een aantal situaties rondom de achtste dag. En dan uiteindelijk terugkomen we weer op het Loofhuttefeest. En kijken wat heeft nou het Loofhuttefeest met de achtste dag te maken. De achtste dag. Het is iedere keer een hele speciale dag. God heeft iedere keer een hele speciale bedoeling als hij het heeft over de achtste dag. Daar komen we straks wel op terug. Maar het is iedere keer een hele speciale dag. En het is een dag buiten de zeven scheppingsdagen. God heeft eigenlijk maar zeven dagen geschapen. En toch komt iedere keer weer de achtste dag terug. En hij valt er buiten. Want hij zit niet binnen die zeven opgesloten. Met andere woorden, het is ook weer iets wat, nou ja, wat van boven is. Het valt niet binnen de zeven scheppingsdagen. Een dag met speciale opdrachten. Nou... Ik denk eentje, die kennen jullie allemaal denk ik. Hè? Wat is een speciale opdracht voor Israël op de achtste dag? Besnijden. Besnijdenissen, besnijdenissen. Dus iedere keer zit er iets speciaals erop om de speciale band die er is met Yahweh te onderstrepen. Een dag van afzondering, heiliging, daar komen we ook nog op terug. Een dag van aanbidding, dat nou, doen we ook vandaag. Hè? We aanbidden hem, we geven hem eer en we prijzen hem omdat hij het waard is. Een dag met uitzicht naar boven. Ook daar komen we straks op terug. Laten we eens kijken wat de Bijbel zegt. Nou, besnijdenis. Opneming in het verbond van Yahweh. Genesis 21. Yahweh nu zag om naar Sarah. En waarom? Omdat er een belofte lag en die was nog steeds niet ingelost. Maar hij doet zoals hij gezegd had. Hij kijkt naar haar om... En hij deed bij Sarah zoals hij gesproken had. Het zijn twee aparte acties die Java onderneemt. Hij zag om en hij deed. En dat heeft ook een beetje een connectie met iets wat voor ons gevraagd wordt. Voor ons worden ook steeds twee acties gevraagd. Dat is gebundeld in het schema: horen en doen. Het kan niet los. En dat is eigenlijk wat Java nu doet. Hij ziet om en hij deed. Zoals hij gezegd en gesproken had. En Sarah werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom. op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. Had God die genoemd? Die vastgestelde tijd? Had God gezegd tegen Abraham, jongens, luisteren: Je moet wachten tot je honderdste. en dan krijg je een zoon? Nee, hè? Maar het was wel voor God de vastgestelde tijd. Dus niet voor Abraham. Abraham moest vreselijk lang wachten. Maar het was voor God was de vastgestelde tijd die hij genoemd had. En Abraham gaf zijn zoon die hem geboren was, die Sarah hem gebaard had, de naam Isaac. Lachen. Ik heb gelachen. Genesis 17, vers 10. Dit is mijn verbond dat u moet houden tussen mij en u en uw nageslag na u. Al wie mannelijk is bij u, moet besneden worden. Het is geen vraag van, wil je dat alsjeblieft doen? Nee, het is een opdracht. Hij moet besneden worden. U moet het vlees van het vo uw voorhuid laten besnijden. En dat zal een teken zijn van het verbond tussen mij en u. Dus het is niet zomaar iets. Het is geen verminking zoals de wereld tegenwoordig zegt. Nee, het is een teken... van het verbond. En daarom is er zoveel over te doen. Daarom wil de wereld niet meer dat dat gebeurt. De kinderen van Israël... mogen eigenlijk niet meer besneden worden. Dat komt iedere keer door heel de hele geschiedenis komt dat terug. Dat is een van de punten... waar de wereld het steeds over heeft. Daar moeten ze mee stoppen. In Nederland is, zijn ze ook mee bezig. Ja? De geruchten... Gaande dat het zijn we dus, voor 2021 verboden is in Nederland om dus nog te besnijden. Elk kind bij u van acht dagen oud, al wie mannelijk is, moet besneden worden. Dat is wel belangrijk, hè? Het is dus niet zoals in Afrika dat de vrouwen ook besneden worden. Nee, alleen de mannen worden besneden. Al uw generaties door, degene die in uw huis geboren is, en degene die van enige vreemdeling voor geld gekocht is die niet tot uw nageslacht behoort. Ook toen al. Hè? Ook toen al werden de volken die erbij kwamen. Werden opgenomen in het verbond. Degene die in uw huis geboren is. En degene die met uw geld gekocht is. Moeten zeker besneden worden. Zo zal mijn verbond in uw vlees. Tot een eeuwig verbond zijn. Dus het is een eeuwig verbond. Een eeuwig teken. Dat er een verbond is tussen jou. En de Almachtige. Maar Hij die mannelijk en onbesneden is... van wie het vlees van zijn voorheid niet besneden wordt... die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. Dus die wordt ook gesneden... maar dan op een andere manier. Hij heeft mijn verbond verbroken, zegt Jabe. En Abraham besneed zijn zoon Isaac... toen hij acht dagen oud was... zoals God hem geboden had. Hey. Nou, Er is ook iets speciaals met die achtste dag. Op de achtste dag namelijk is namelijk het niveau van de vitamine K en van een stof die zorgt voor de stolling van je bloed... is de enige dag in heel je leven dat het 110% is. En dat is wetenschappelijk onderzocht, dat is echt waar. Het is de, e de enige dag in heel je leven... dat dus een operatie het meeste kans verslagen heeft. En dat weten op dit moment weten ook de wetenschappers dus. Dus de kinderen die een operatie moeten ondergaan... die gebeurt meestal op de achtste dag. Vraag het me na. is heel opmerkelijk als een kind geboren wordt dan heeft hij dat stofje niet wordt aangemaakt in je lichaam en dat is dus op, ja, op de achtste dag is dat dus 110% en daarna zakt het weer af en dan, eh, dus verpand, hè, dat ja precies op die dag de dag met de grootste genezingskans heeft gezegd en dat, dat is de dag dat je je zoon besnijdt en dat gaat over alles heen of het sabbat is, of een speciale feestdag de besnijdenis gaat over alles heen dat gebeurt altijd, maakt niet uit wat vandaag het is u mag van uw volheid en van uw overvloed niet achterhouden. Dat gaat over de eerstgeborenen, het overdragen en heiligen aan Yahweh. Ook op de achtste dag. De eerstgeborenen van uw zonen moet u mij geven. Dat is dus een wet die gegeven wordt op de Sinei. En dat gaat over de eerstgeborenen. En waarom? Omdat de eerstgeborenen, wat net ook Lars in de parasha. De eerstgeborenen van Egypte die moesten sterven. Om de weg vrij te maken omdat de eerstgeborenen van Yahweh vrij moest komen. En daarom wordt het ingesteld dat de eerstgeborene van zijn zonen moet Israël geven aan Yahweh. Maar ja, dat is wel op een speciale manier. U moet hetzelfde doen met uw rinderen en met de kleinvee. Zeven dagen mogen ze bij moeder blijven. Op de achtste dag moet u ze mij geven. Nou, voor het vee betekent dat ze dus echt ook geofferd worden. De kinderen niet, daar wordt dus een vervanging voor gegeven. Het gebeurde op de achtste dag...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 Verder een rund en een ram als dankoffer om voor het aangezicht van Jahwe te offeren... en een graanoffer met olie vermengd, want vandaag zal Jahwe aan u verschijnen. Dus het is niet zomaar offers, maar het zijn offers om de weg vrij te maken... dat Jahwe zich kan openbaren aan het volk. Er moet dus eerst verzoening gedaan worden en dan kan Jahwe zich laten zien aan het volk. Besnijdenis weer opneming in het verbond. Jahwe sprak tot Mozes... Een soort herhaling van wat Abraham Abraham gezegd was. Spreekt tot de Israëlieten en zegt... Wanneer een vrouw nagedacht voorbrengt en een jongetje heeft gebaard... dan is zij zeven dagen onrein. Zij is dan even onrein als tijdens de dagen van afzondering als ze ongesteld is. En op de achtste dag moet het vlees van zijn voorheid besneden worden. Dus weer een herhaling van de wet die al eerder ingesteld was. Melaatsheid heeft ook een speciale binding met de achtste dag...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 Dan moet hij de levende vogel nemen. Moet nagaan de levende vogel. Met het zedenhout, kamerzijn en hisop. Hij moet het alles met de levende vogel dopen in het bloed van de vogel. Die boven het bronwater geslacht is. Moet je je eigen even voorstellen hè? Het is natuurlijk maar een, maar een vogel. Maar hij wordt wel zeg maar in het bloed van zijn broertje of zusje of wat ook. Wordt hij gedoopt. Je moet toch een behoorlijk geschikt zijn voor een beest hè. Want dat is niet zomaar een... Uh... Maar hij zit dus onder het bloed... van de andere vogel. Dan moet hij zevenmaal gesprenkeld worden op hem... die van de melaatsheid gereinigd wordt. Daarna moet hij hem rein verklaren... en de levende vogel die mag dan vrij. Die wordt losgelaten. Wie gereinigd wordt... moet zijn kleren wassen als een haar afscheren... en zeg met water wassen. Dan is hij rein. Daarna mag hij in het kamp komen. Maar hij moet zeven dagen buiten zijn tent blijven. Dus hij wordt rein verklaard... Maar hij mag nog niet naar binnen. Hij mag niet in zijn tent komen. Hij moet buiten blijven. En pas op de zevende dag zal het zo zijn dat hij al zijn haar afscheert. Zijn hoofd, zijn baard, zijn wenkbrauwen. Ja, al zijn haar moet hij afscheren. Zijn kleren wassen. En zijn lichaam met water wassen. Dan is hij rein. En op de achtste dag moet hij twee lammeren zonder enig gebrek nemen. En een oorlam zonder enig gebrek van een jaar oud. En ook drie tiener Eva bloem als graanoffer met olie gemengd en een log olie. Dus pas op de achtste dag mag hij na het offeren, mag hij weer terug in zijn tent. De priester die de reiniging voltrekt moet de man die gereinigd wordt met die dingen plaatsen voor het aangezicht van Yahweh bij de ingang van de tent van ontmoeting. Dan moet de priester het ene lamp nemen en het als schuldoffer aanbieden met de logolie. Hij moet die als beweegoffer voor het aangezicht van Yahweh bewegen. Daarna moet hij het lamp slachten op de plaats waar men het zondoffer en het brandoffers slacht op de heilige plaats. Want het schuldoffer, evenals het zondoffer, is voor de priester. En dat is allerheiligst. Het is niet zomaar iets, maar het is allerheiligst. Dus de reiniging van mijn het offer daarvoor, is allerheiligst voor Yahweh. Het gaat weer over reiniging van Yahweh. Wanneer hij die de vloeiing had rein geworden is van zijn vloeiing, moet hij voor zichzelf zeven dagen aftellen om rein verklaard te worden. Dan moet hij zijn kleren wassen en zijn lichaam in bronwater wassen. En is hij rein. Op de achtste dag moet hij vervolgens voor zichzelf twee tortelduiven of twee jonge duiven nemen. En voor het aangezicht van Javé bij de ingang van de tent van ontmoeting komen. En ze aan de priester geven. Naziriachap. Ook weer heiliging voor Javé. Alle dagen van zijn naziriachap is hij heilig voor Javé. En wanneer de gestorvene Gebeurt dus wel eens dat er ineens een gestorvene... ...en er is dus ook ineens... ...treedt het op, hè? Dus de Nazareer is ingesteld op zijn Nazareerschap... ...en ineens staat deze tekst ertussen. En wanneer de gestorvene onverwachts plotseling... ...in zijn nabijheid sterft... ...zodat hij het hoofd van zijn Nazareerschap verontreinigt, ...dan moet hij op de dag van zijn reiniging... ...zijn hoofd scheren... ...op de zevende dag moet hij het scheren. En op de achtste dag moet hij twee tortelduiven ...of twee jonge duiven naar de priester brengen... ...bij de ingang van de tent van ontmoeting... De priester moet er één als zondoffer en één als brandoffer bereiden. En moet verzoening voor hem doen, omdat hij gezondigd heeft vanwege die doden. En moet zijn hoofd op diezelfde dag weer heiligen. Dus op de achtste dag moet hij zich opnieuw toewijden als nazireer aan Yahweh. Loofhuttefeest, oogfeest voor Yahweh. Het loofhuttefeest moet u zeven dagen houden als u de oogst van uw dorstloer en van uw perskuip hebt ingezameld. Dus als u de oogst hebt ingezameld, dan ga je het loofhuttefeest vieren. Verblijdt u op een feest. U, uw zoon, uw dochter, uw slaaf en uw slavin, de lefiet, de vreemdeling, de wees en de weduwe die binnen uw poorten zijn. Dus eigenlijk iedereen hè, die op dat moment dus aanwezig is. Zeven dagen moet u het feest vieren van Java, uw God, op de plaats die Java zal uitkiezen. Want Java, uw God, zal u zegenen in heel uw opbrengst en in al het werk van uw handen. Daarom moet u werkelijk blij zijn. Het is een opdracht om blij te zijn. Loofhuttefeest kwijtschelding voor Yahweh. En Mozes schreef deze wet op en gaf ze aan de priesters, de zonen van Levi... die de ark van het verbond van Yahweh droegen en aan alle oudsten van Israël. En Mozes gebood hun na het verloop van zeven jaar... op de vastgestelde tijd van het jaar van de kwijtschelding... op het Loofhuttefeest. Dus elke zeven jaar wordt er een kwijtschelding gedaan... op de leningen die je afgesloten hebt. Als heel Israël komt te verschijnen... Voor aangezegd van Yahweh uw God op de plaats die hij zal uitkiezen... ...moet u deze wetten aanhoren van heel Israël voorlezen. Roep het volk bijeen, de mannen, de vrouwen, de kleine kinderen... ...de vreemdeling die binnen uw poorten is... ...dus die zal niet kunnen zeggen, maar sluister, ik wist het niet of ik heb er niks mee te maken. Nee, hij moet komen. Waarom? Om te horen, om te leren, Yahweh uw God te vrezen... ...en alle woorden van deze wet nauwlettend te houden... De vreemde kan niet zeggen van ik heb er niks mee te maken. Hij wordt er gewoon bijgetrokken. Hij is verplicht zelfs om mee te doen. Om alle woorden van deze wet nauwlettend te houden. We hebben toch niks meer met de wet jongens. We hebben toch helemaal niks meer. Hoezo? Dat gaat toch alleen maar over de joden? Volgens weer niet. we heeft daar een hele andere mening over. Zodat hun kinderen die het niet weten het ook horen. En leren Java uw God te vrezen al de dagen dat u leeft in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om het in bezit te nemen. Dus het geldt voor iedereen die dus daar in het land woont. Op de achtste dag moet u een bijzondere samenkomst houden. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen. U moet als vuuroffer een brandoffer aanbieden, als een aangename geur van Java. één jonge stier, één ram en zeven lammeren van een jaar oud zonder enig gebrek. Ook op de vijftiende dag van deze zevende maand moet u een heilige samenkomst houden. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen, maar zeven dagen lang moet u voor Jawe een feest vieren. U moet dan als vuuroffer een brandoffer aanbieden, als een aangename geur voor Jawe. Dertien jonge stieren moeten er dan geofferd worden. Jongen van de rund, twee rammen en veertien lammeren van een jaar oud. Ze moeten zonder enig gebrek zijn. Vervolgens op de tweede dag, twaalf jonge stieren... Jongen van de rund, twee rammen en veertien lammeren van een jaar oud, zonder enig gebrek. De derde dag, elf jonge stieren en twee rammen en veertien lammeren. Op de vierde dag, tien jonge stieren, twee rammen en veertien lammeren. Op de vijfde dag, negen jonge stieren, twee rammen en veertien lammeren. Op de zesde dag, acht jonge stieren, twee rammen en veertien lammeren. En op de zevende dag, zeven jonge stieren, twee rammen en veertien lammeren. Nou, dat kan niet anders, of dat heeft een speciale bedoeling. Dat gaan we hier ook zien. Eerste dag 13, tweede 12, 11, 10, 9, 8, 7. Dat zijn 70 stieren. En 70 is het getal van de volken. Dus op het Loofhuttefeest werd ingesteld dat ze ook voor de volkeren verzoening deden voor Yahweh. Terwijl die volken daar niks mee hebben, zeggen ze. Maar het is wel een instelling van Ja, zelf. Op mijn hoofdhuttefeest, dan doen jullie verzoening voor de volken, voor mijn aangezicht. En offeren jullie deze stieren. De joden doen het eigenlijk nog steeds. Die hebben nog steeds in hun achterhoofd, want wij zijn verplicht om ook voor de volkeren verzoening te doen. Yahweh sprak tot Mozes. Weer Lof Huttenfeest met uw heiliging voor Jahwe. Spreek tot de Israëliet en zeg: vanaf de vijftiende dag van de zevende maand is het zeven dagen lang Lof Huttefeest voor Java. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen. Zeven dagen lang moet u Java vuuroffers aanbieden. Op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden. En Java een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen. Nou, Daarom zitten we ook hier. Hè. We hebben een aparte dag. We hebben een feestdag. Een sabbat voor Jaweh En we doen geen enkel dienstwerk. Loofhuttenfeest na de ballingschap. De hele gemeente van hen. die uit de gevangenschap waren teruggekeerd. maakte loofhutten. en woonde in de loofhutten. Nou, daar snap je helemaal niks van, hè? Want zo hadden we Israël niet meer gedaan. vanaf de dagen van Jozua. En denk, hoe kan dat nou joh? Er is toch veel meer gebeurd. Wat is er dan gebeurd met David? Wat is er gebeurd met Salomo, Josia, noem al die heilige koningen maar op. Hebben niet het Loofhutte gefeest zoals gemoeten had. Dat kun je je bijna niet voorstellen. Ze komen terug uit de ballingschap. En een van de eerste dingen die ze zich herinneren is, wacht eens even. Ja, we die hechten er wel een speciale gewicht aan het Loofhutte Laten we dat vieren. En dat hebben ze gedaan. En men las dag aan dag voor uit het boek met de wet van God. Vanaf de eerste dag tot de laatste dag. Ze vierden zeven dagen feest. En op de achtste dag was er bijzonder kam, samenkomst volgens de bepaling. Dus ze wisten het wel en ze deden gewoon precies wat in de Torah geschreven stond. Ze hebben de Torah voorgelezen en ze hebben de achtste dag gevierd. Toekomst van Jeruzalem. Zag 14. Zie, er komt een dag voor voorjaar waarop de buit op u behaald in uw midden zal worden verdeeld... Dan zal ik alle heidevolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. Het is geen leuke boodschap dit. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd... en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken... maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Een verschrikkelijke tijd. En ik werd hierdoor gegrepen eigenlijk. Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken... en voor mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land... zodat ik hem niet de gronden hoefde te richten. Maar ik vond niemand... En ik wil me eigenlijk beschikbaar stellen. Ik vind als dit nog steeds moet gebeuren. dan hoop ik dat als we op de bres staan. dat het toch niet gebeurt. Of dat het minder gebeurt als wat God gepland had. Net zoals Jona gestuurd werd naar Nineveh. en dat God berouw kreeg. en het toch niet uitvoerde. En dat hoop ik eigenlijk ook voor Jeruzalem. Dus ik wil me eigenlijk op de bres zetten dat dit niet gebeurt. Daarom stortte ik mijn granschap over hen uit, He, omdat hij niemand vond. Stort hij toch zijn gramschap over hen uit. Door het vuur van zijn verbolgenheid heeft hij een einde aan hen gemaakt. Hun weg heb ik op hun eigen hoofd Doe neerkomen, spreekt Yahweh de Heer. En ik hoop dat het niet gebeurt. Dan zal Yahweh uittrekken en tegen die heidevolken strijden. En dat hoop ik wel dat het gebeurt. Zoals de dag dat hij streedt op de dag van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten staan op de olijfberg... die voor Jeruzalem ligt ten oosten ervan... De olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken... en de andere helft ervan naar het zuiden. Dus vanaf de olijfberg... Nou, misschien heb je het wel eens gestaan, maar je kunt je bijna niet voorstellen... Maar dat het echt een heel groot dal zal zijn naar het oosten en naar het westen. Het is bijna niet voor te stellen. Dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen...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 Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen. De ene helft daarvan naar de zee in het oosten. En dat snap je, je hebt dat dal. Dus dat zal door dat dal heen stromen, denk ik dan. En de andere helft naar de zee in het westen. Zomers en winters zal het plaatsvinden. Dus dat is, stop niet meer. Java zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal Java de enige zijn en zijn naam de enige. Wat een verrassing, hè? Wat een verrassing. Dus er komt toch een tijd... Dat iedereen het zal moeten erkennen. Hé, hey, er staat echt maar dat hij de enige is. En dat zijn naam de enige is. Gisteren kwam het ook even tevoorschijn. Ik durfde, we durven het niet te zeggen eigenlijk. Uh, hij had een mooie, hele mooie presentatie gemaakt uh, van Ebenezer. En hij had het op een gegeven moment van waarom ging het nou mis? Waarom gaat het eigenlijk mis op heel de wereld? Er waren vier redenen. De derde reden was afgoderij in de kerk. Ik denk yes, yes. Hij gaat echt zeggen... Er worden twee verschillende verkeerde goden aangebeden. Maar dat, had hij, dat bedoelde hij toch niet. Dat vond ik erg jammer. ik had toch even de lef niet om te zeggen van ja. Heel het land zal als een vlakte worden. Van Geba tot Rimmon tot zuiden van Jeruzalem. Maar Jeruzalem zal verheven worden en op zijn plaats bewoond blijven. Van de poort van Benjamin af tot de plaats van de vroegere poort toe. Tot aan de hoekpoort. En van de hana toren tot de perskruipen van de koning. Dat is ook zo mooi hè. Want de berg van Jeruzalem, dat zal de hoogste berg ter aarde worden. Ze zullen erin wonen. Een bandvloek zal er niet meer zijn. Jeruzalem zal onbezorgd wonen. Dat is op dit moment nog niet. Hè? Op dit moment wonen ze niet onbezorgd. Iedere keer als ze wat horen achter zich, dan moeten ze zich vreselijk gaan afvragen wat er is er aan de hand Staat er iemand achter je met een mes om je in je nek te steken of wat ook. Het is... Ze zijn niet onbezorgd. Het is verschrikkelijk. Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidevolken die tegen Jeruzalem is opgerukt... van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning. En wie is die koning? Jawe van de legermachten. Om het lofhuttefeest te vieren. Dus ze komen met z'n allen, heel de wereld, om hem te eren. En om het lofhuttefeest te vieren. Het zal geschieden dat er geen regel zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem... om zich voor de koning, Yahweh van de lege machten, neer te buigen. Je hoort heel vaak dat die koning, dat het Yeshua is, hè? Hier staat wat anders, hè? Zachariah heeft het over de koning, dat is Yahweh van de lege machten. Die zit daar en die wordt geëerd. En daarvoor wordt gebogen. Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen... niet zal opgaan en komen... Dan zal de plaag komen waarmee Jawe de heidevolken zal treffen... die niet zullen optrekken om het Lofhuttefeest te vieren. Met andere woorden, het Lofhuttefeest is het belangrijkste feest... wat Yahweh ingesteld heeft. En het wordt niet gevierd door alle volgelingen die zeggen... dat ze hem lief hebben en willen doen wat hij zegt. Het Lofhuttefeest wordt niet gevierd. We vieren dankdag. En daarmee zetten we de feest van Jahwe, zetten we aan de kant. En we zeggen, we maken zelf wel een dag... En u moet blij zijn dat u dank krijgt, want wij danken u toch op die dag, wees er maar blij mee. Dit zal de straf zijn voor de zonde van de Egypte en de straf voor de zonde van alle heidevolken die niet zullen opgaan op het Loofhuttefeest te vieren. Samenvatting Loofhuttefeest de zevende week. Voorbereiding op het feest. Het is een oogstfeest, het is inzameling, dus alles wordt ingezameld. In de eerste instantie vruchten, maar op het laatst zullen ook alle gelovigen ingezameld worden. Het is het oogstfeest. De engelen zullen komen en zullen de inzameling doen, staat er. Het is een kwijtschelding. Je wordt schuldenvrij voordat je tot Yahweh komt. Het is een verzoening. De relatie wordt hersteld tussen wie? Tussen jou en tussen Yahweh. En het is een reiniging en een heiliging. Je bruiloftskleed krijg je aan. En na deze vier dingen hebben we wuilloffeest. Dus dat is de betekenis van Loofhuttefeest. We hebben een week van afzondering, we hebben een week van voorbereiding, we hebben een oogstfeest, een kwijtscheldingsfeest. een verzoeningsfeest, een reiniging en een heiligingsfeest, totdat we naar het echte feest gaan. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. Dit is dan een artist impressie zoals je ziet. Ze hebben het uitgerekend, het zou ongeveer een 2100 kubieke kilometer zijn. Ik heb dat op de landkaart even uitgetekend voor Annemiek. Dat is dus vanaf Eilat tot het noorden van Turkije. ...en van Jeruzalem, of ja, van het begin van de, van de kust... ...tot aan het einde van Irak, tot aan de Eufraat. Dat is dus het huis wat naar beneden komt, het nieuwe Jeruzalem. Daarmee dus alle volken die dus tegen Israël opstaan... ...platdrukkend, denk ik dan. Maar goed. En ik je een luide stem uit de hemel zeggen... ...zie, de tent van God is bij de mensen... ...en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn... En God zelf zal bij hen zijn. En hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklaf of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. We zullen leeuwen en beren op de weg zien. Maar we hoeven er niet meer bang voor te zijn. Dat is leuk, hè? Want die zullen gras eten. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw.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 Israel, I don't know.